Welkom, gemeente, in deze dienst waarin ons voorgaat dominee Van Duivenboden. In de middagdienst hoopt ons voor te gaan door Jonkman. Om half zeven na de kerkdienst vanavond hoopt de Vereniging van Jongvolwassenen weer bij elkaar te komen hier in de Ark. Vanavond komt om acht uur Bijbelstudiegroep Sola Scriptura bij elkaar bij Dirk en Harriet Kuyt, kraagstuk 12. Dinsdag is overleden zuster Harmpje Ekkelkamp-Kroon, wijk 1 nummer 30, in de leeftijd van 89 jaar. De begrafenis heeft vrijdag plaatsgevonden na dienst in de kerkje aan de zee waarin dominee Oberink voorging. Dinsdag 20 oktober is geboren Amalia, dochter van Jacob en Annie Woord, zingstuk 2. Vrijdag 23 oktober is geboren Aaltje Jolanda Charlotte. ...dochter van Okke en Jacqueline Weerstand... ...en 23. Maandag gaan de catechisaties weer op de gebruikelijke tijden van start. Ook de Bijbelkring is er dinsdag weer op de bekende tijd... ...en de informatie daarvoor ligt achterin de kerk. Donderdag is er om 8 uur de B.A.V. cursus. Vrijdag staande vindt de huwelijksbevestiging en inzegening plaats... ...van Danny Breas en Marike Romkes in een dienst hier in de Ark... Welke begint om vijf uur en waarin dominee Jonkman zal voorgaan. De bloemen van vandaag gaan met een groet van ons allen naar familie Buter Keuter Kleine Vok 43. De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de kerk voor Dij. De tweede collecte voor het vluchtelingenwerk in Luttelgeest En de derde collecte voor de voortzetting van het kerkenwerk. De kerkenraad wens u en ieder die zich met ons verbonden weet een gezegende dienst en we zingen nu... Zoals aangegeven in de liturgie. In de naam van vader, zoon en geest. In de naam van die God die de wereld, de hemel en de aarde en ook jou gemaakt heeft. In de naam van die God die de wereld zo lief gehad heeft, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Een hartelijke liefdesgroet uit het Vaderhart van God. En rechtstreeks van de troon van het Lam, van Jezus Christus. Gekruisigd, gestorven, opgestaan en verheerlijkt. En hij heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, ik ben met je, elke dag, tot de voleinding van de wereld. Maranatha, amen. Vader God, ik vraag me af hoe ik ooit heb geleefd, maar nu ben ik uw kind. schapen hebt. Wij horen stemmen rond de hoge berg Sinaï. Donder, bliksem, onweer, rokende berg. De stem van David. De stem van Gerald Troost. Wij komen terecht bij de lagere heuvel Golgotha. Vandaar horen wij de stem van Margreet Ras met woorden uit haar eigen prachtige gedichtenboekje Opreis. en op uitnodiging van mij zal zij in de schuldbeleidenis een gedicht aan ons voordragen. Margreet, ik wil je vragen om hierheen te komen. Heer, toon mij uw genade. Straf mij niet naar mijn daden. Ik was in kwaad verblind. Komt mij uw hand kasteiden. Sla mij met medelijden als uw weerspannig kind. De slaap is mij ontnomen. Ik laat mijn tranen stromen in nachten van verdriet. Hoe lang nog moet ik schouwen die steeds mijn heil benauwen? O Heer, verlaat mij niet. Dat was de stem van David en nu de stem van Gerald Troost die in de Gemeentenweek in dit huis zijn lied mocht zingen. En de stem van Gerard, die klinkt zo. Elk geluid dat wij maken, elke snaar die wij raken, elke ster aan de hemel, o God is voor u. Ik voel me alleen in het zwijgen van de nacht en dwaal door het huis terwijl ik op u wacht de tijden zijn zwaar en ik zie geen uitweg meer en waar moet ik nu heen de uren lijken koud als steen ik laat u niet los totdat u mij zegent want ik verlang intens om dicht bij u te zijn op Volgota te zijn Het is volbracht Je krijgt het gewoon cadeau En al is het wel heel duur betaald Toch wordt het gratis jou gegeven Voor elke keer dat je hebt gefaald. Het is er gewoon, voor jou Het is voor nu, voor straks en voor toen Voor alle fouten in je leven en voor alles wat je nu niet meer zou doen. Het wonder is zo mooi. Pak het met beide handen aan. Jij hoeft het zelf niet meer te doen. De heiland heeft het al gedaan. Dit wonder is zo groot. En maakt ons mensen klein. Voor wie geloven zal de dood nooit meer het einde zijn. Het is moeilijk te geloven. Maar het is zeker waar. Al gaat het ons verstand te boven, het is gedaan en het is klaar. Het is volbracht, de schuld voldaan, vergeving door het houten kruis. Het is voor jou, God noemt je naam, genade is de weg naar huis. I Wij nu samen om het licht van de Heilige Geest en laten we ook bidden voor elkaar. Zullen we in gebed gaan? Lieve heren, dankbaar, verwonderd, gespaard, gedragen en verdragen, afsluiting van de gemeenteweek terugblikken op Bijbelstudieweekend Ameland. Het is er allemaal. Een dag waar je naar uitkijkt, een dag waar je tegenop ziet. Een dag die je beleeft of niet kan vieren. En toch, uw liefde houdt ons staande. En ons gebed is, rijk mij uw hand, heren. Help mij. Hier in de kerk, thuis bij... ...internet of kerkradio, onderweg naar huis om welke reden dan ook. Grijp in het hart, bekeer en vernieuw. Rijk mij uw hand, Heren, hier op de kansel in de Ark. En alle broeders die het evangelie verkondigen... ...op Urk, in ons land en over heel de wereld. Wij bidden... ...om een uitkomst voor de vacature die voortduurt... ...heren, 25 dominees geluisterd... ...zal er dan geen dienaar zijn... ...die onder dit volk dat ons lief is past... ...grazige weide, herder en leraar... ...waar zijn ze, heren... ...de mannen, dienaren die uw naam vrezen... Niet alleen de titeldominee, maar ook de goddelijke roeping en de zending. Wilt u ze op het spoor brengen en bemoedigen? En geef de gemeente geduld en vooral gebed? Heren, wilt u arbeiders uitstoten in uw wijngaard? Want de nood van de vacature is de nood van de kerk... is de nood van het geestelijke leven onder de voorgangers is de noodzaak van meer voorgangers die u persoonlijk kennen, Heer Jezus, en kunnen uitdelen wat ze zelf ontvangen hebben. Wilt u daarin mannenbroeders roepen, hier en nu? Wilt u broeder Oberink en broeder Jongman sterken om het evangelie te verkondigen in deze drukke wijngaard? Geef kracht van omhoog. Wij bidden voor de dierbaren van mevrouw Eckelenkamp, Een stille in den landen, in haar huisje aan het water. En hoeveel gedachten zijn niet door haar heen gegaan. Hoeveel vragen door haar hoofd. Hoeveel tranen op haar urker schort wat ze altijd droeg. Het diepe verdriet over haar zoon, o God. Het was er. Ze zocht naar uw weg... En naar de eeuwige dingen. En daarin mogen we haar nastaren als een ernstige vrouw... ...die leefde bij uw woord. En bidden voor de kring van kinderen, klein en achterkleinkinderen... ...om de God die oma in stilte heeft gezocht te kennen, maar ook te dienen. We bidden voor de zieken van de gemeente. We bidden voor Riekelt van eerde. Richt hem op, geef hem nieuwe krachten, genees hem... We bidden voor de vrouw van broeder Lub. Neentjes van zustergemeente de Bron die zo ernstig ziek is. Neem haar niet weg in het midden van haar jaren, o God, maar genees haar. We bidden voor Lummi Foppen. Levend bewijs dat u bestaat. Dat u hoort en verhoort en dat u zich laat verbidden. Wilt u bij haar zijn? U weet precies... Hoe het zijn moet. En u bent de goede herder. En u brengt uw schapen veilig in de stal. Ook Lummy. We bidden voor Jessica Eskes. In haar missie als verpleegkundige in Ghana. Het was zwaar. Het werd beter. U heeft onze gebeden verhoord. Dat alles wat ze daar ervaart, ondervindt. Verrijking mag zijn voor haar geloof, voor haar werk... En voor haar staan in het leven. Samen met Lauw. Met ouders en allen die haar lief zijn. We bidden voor Jeroen uit België. Die wij hier niet kennen, maar die wel op Urk woont. Heere God, u kent zijn verscheurde leven. Zijn nieuwe start. Bekering tot u, al zal hij het er niet voor durven houden. Wij mogen het geloven. En wij bidden u... Help hem verder. Sterk hem. Breng hem weer in contact met de kinderen. En dat... alle die voor hem zorgen... bijzonder Cohen Henk... genade ontvangen... om met wijsheid... met deze jonge broeder om te gaan. Dat hij niet onder welk juk... dan ook terechtkomt... maar mag staan in de vrijheid van Christus. Wij willen u danken... voor het nieuwe leven in de gemeente. Voor... Charlie, je dochtertje, Okke en Jacqueline. Wat een genade, je kleinkind. Groot is uw trouw. Het zusje van Jan en Teunus. We willen u danken voor zoveel goedheid. En wat je erbij ervaart kan gemengd zijn. Maar door alles heen blijkt dat u ons vasthoudt. We willen u danken voor de geboorte van... Amalia, Dat ze als een prinses mag zijn. Prinsen en prinsessen aan het koninklijke hof bij Jezus. Dat Jacob en Annie gesterkt worden om haar die weg te wijzen, voor te gaan en voor te leven. We bidden voor de bruidsparen van deze week en deze weken Zegen hen met vreugde, met hun dierbaren en een fantastische dienst maar wilt u ook de broeders ondersteunen in het voorgaan in zoveel bijzondere diensten van trouw, doop en rouw, vandaag en alle zondagen. We willen nu bij u komen met wat we zelf meedragen. En heren, in zo'n bijzondere dienst als deze is het goed om iemand mee te brengen naar de troon van uw genade. Ik wil vanmorgen Jeroen meebrengen, ik wil ook mijn kind meebrengen, En in de stilte brengen we mee wie je maar wilt, dat ben je het zelf. In het holle van uw hand, in de doorboorde handen van Jezus Christus. Onze Heere, Heiland en Redder, Amen. Het Evangelie wordt gelezen. Wel gelukzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan de heere'n een wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Heb ik van de here gevraagd? Dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en om te on onderzoeken in Zijn tempel. Want Hij bergt me in Zijn hut ten dagen des kwaads. Want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan. Want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Echo 1, 22. En wees daders des woords en niet alleen hoorders, dan zal gij jezelf misleiden. Dank jullie wel. Zalig en gelukkig als je dit woord hoort en bewaart. Halleluja. Dan gaan we nu over tot de presentatie van het Bijbelstudieweekend. Een aantal vooral hele jonge mensen zijn naar Ameland geweest, hebben daar het evangelie met elkaar besproken en in elkaars ogen en in elkaars harten gekeken. Daar willen we jullie ook een klein beetje getuige van maken door iets te laten zien en horen van wat er zich toen heeft afgespeeld. En ik nodig daarvoor Klaas Kaptein uit om met mij het podium te betreden. Er zijn een aantal schilderijen gemaakt door groepjes van het Bijbelstudieweekend. En naar die schilderijen gaan we een moment kijken. Het eerste schilderij, Klaas. Het, uh, het eerste schilderij is uh, Verloren Tijd. En uh, het beeld een, uh, een agenda uit. En... Uh, ja, dat is eigenlijk wel... Uh, je neemt je iedere dag opnieuw voor om te wandelen met God. Alleen, uh, dan sta je s'morgens op. En dan begin je. En uh, voordat je weet, dan word je in beslag genomen door, uh, door alles wat je bezighoudt in het leven. En uh, ja, dan uh, aan het einde van de dag, dan, uh, dan kom je erachter... Uh, als je naar bed toe gaat, dan beleid je weer van... Ja, ook deze dag heb ik weer niet gewandeld met God. Dankjewel. Ik heb begrepen uit het groepje dat jullie ook zeiden van ja, je neemt je voor om met God te wandelen die dag en dan leef je zo'n dag verder en je merkt je gaat aan hem voorbij. Volgende schilderij. Ik zal even kijken wat het is. Dat is uh, het schilderij uh, wat, uh, wat hier voor iedereen uh... komt. Okay. Het schilderij uh, met het, uh, het rode hart. Uh, het beeld psalm 1 uit. Maar dan... Uh, psalm 1 die, uh, die gaat over... Uh, ja, uh, dat het van kwaad tot erger gaat eigenlijk. Welzalig de man die niet, uh, die niet uh, staat op de weg. Hè, die niet neder gaat zitten. In de raad van, uh, van de goddelozen. En dan gaat het eigenlijk van kwaad tot erger. Maar dankzij... Uh, uh, dankzij Gods liefde en uh, het offer van zijn zoon Jezus Christus. Is het ook mogelijk om van zitten... ...naar staan toe te gaan en weer te wandelen op de juiste weg. Nou Klaas, ik ga toch eens een, een klein vraagje aan jou stellen. Je niet zo'n verlegen jongen. In Psalm 1 zit een ritme, als ik goed luister naar jullie. Dat heeft iets te maken met, uh, met wandelen en met staan en met zitten. Als ik jou nou zo vraag van... Uh, ...waar zit jij dan nu in het ritme van het geloof? Kies je voor wandelen of staan of zitten? Ja, je verlangen is om, uh, om te wandelen natuurlijk... Dat, uh... Dat is wel mijn diepste verlangen. Uh, en soms word je toch door, uh, door allerlei omstandigheden uh, vastgehouden. En word je, kun je door, uh, door alles wat je bezighoudt in het leven tot stilstand komen. Oké, okay. okay. nou Klaas zit. Sommigen zitten ook denk ik in het geloof. Maar er was een, een jonge vrouw die heette Rut. En tegen haar werd gezegd, zit stil en wacht maar tot je ziet hoe de zaak uitvalt van de grote boas Jezus Christus. Ik stel voor dat we nog een schilderij bekijken. Uh, dit schilderij, ja, het sloot, uh, of uh, het lied wat we net zongen, uh, dat, uh, dat sluit perfect uh, bij aan. Uh, het, is, uh, het thema van het weekend was uh, wandelen met God en wandelen met God. Dat doe je niet alleen. Uh, dat doe je dus met God en dat is jouw hand in zijn hand leggen. Uh, wandelen met God is ook uh, met elkaar wandelen met God. Dus als gemeente. En uh, ook als bijbelstudiegroep, we hebben met elkaar gewandeld. Uh, af en toe dan stopten we in de duinen of in het bos en dan deden we daar een bijbelstudie. En het is wandelen met elkaar op weg naar het nieuwe Jeruzalem. Ik las ook in uh, wat jullie zelf verteld hebben als groepen. Het is uh, hand in hand lopen met God. Vond ik heel mooi verwoord. God is dichtbij en als het moeilijk is, dan draagt hij je. Dit was een heel uh, druk schilderij. Uh, maar het beeld wel heel goed uit uh, dat als je op de brede weg... Uh, ik was er niet bij, hoor. <lacht> Toch een druk schilderij, ja. Moet je me niet van, uh, van de wijs afbrengen, want uh, ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Maar uh, wandelen op de brede weg, dat gaat eigenlijk ongemerkt. Uh, het begint met allemaal leuke dingen... Uh, op een gegeven moment word je daar dus heel, uh, helemaal door in beslag genomen. En je hebt, geen, uh, je hebt eigenlijk niet meer in de gaten omdat je van, uh, ja, van, de, van de rechte weg afgeweken bent. En je gaat dus op de, op de brede weg. Maar die brede weg die brengt je geen rust. En dat beeldt dit schilderij heel goed uit. Ik had Klaas uh, ja, op zijn Dirk van Duivenboden natuurlijk ook even zelf in een mail gevraagd. Geef eens nou je een reactie. Wat is jouw eerste gedachte als je dit schilderij bekijkt? En Klaas zegt dan, weg zonder God is weg zonder rust. Als je zonder God wandelt, dan wandel je zonder rust. En zo is het. Dit schilderij uh, dat beeld, uh, als eerste een kruis uit. Maar als je dan beter kijkt, dan zie je dus dat het kruis ook een weg is. En uh, zowel links als rechts is het huisje, boompje, beestje... En uh, ogenschijnlijk lijkt uh, ook de, de weg zonder God uh, lijkt hetzelfde te gaan als de weg met God. Maar als je dan beter kijkt, dan zie je dus dat aan de linkerkant, de weg zonder God... dat het uh, bij nader inzien toch allemaal ruïnes zijn. Het is niet zo perfect als dat het zijn zou, zou moeten zijn. En uh, als je ook kijkt links uh, bovenin, dan zie je ook dat die weg tot de dood leidt. Terwijl rechts, als, de weg, als je wandelt met God... Dat leidt uh, ja, tot een heerlijk leven. Huisje, boompje, beestje. Dat heb je allemaal. Niet hetzelfde huisje, niet hetzelfde boompje, niet hetzelfde beestje. Maar als die gouden zon van Gods genade schittert, dan zie je zijn liefde door alles heen. Dankjewel, Klaas, voor de, deze presentatie en voor jullie als uh, Bijbelstudiegroep dat jullie het wilden doen, maar ook dat jullie het willen delen met ons vanmorgen. Dat willen we nog iets concreter maken door aan jullie te vragen nu het lied te zingen samen in de naam van Jezus. Dat lied gaan jullie als Amelandgangers zingen en als teken van verbondenheid willen we dan het derde couplet met elkaar samen zingen, met heel de gemeente. En ik stel voor dat we dat dan straks staande doen. You'll never walk alone. Je wandelt nooit alleen. When you walk through the storm, hold your head up high. Als je wandelt door de storm, hou je hoofd omhoog. And don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky. En wees niet bang voor het donker. Aan het eind van de storm is een gouden lucht en sweet silver song of our love en teren zilveren liederen van onze liefde. Walk on, throw the wind, walk on, throw the rain, so your dreams be tast. and walk, oh walk on. Wandel door de wind. Wandel door de regen. Je dromen worden vervuld. En wandel door. With hope in your heart. And you'll never walk alone. Met hoop in je hart. En je wandelt nooit alleen. Dat is het thema van morgen waarin we de gemeenteweek afsluiten. Waarin we terugblikken op Ameland... Je wandelt niet alleen. Wandelen met God. Wandelen door de geest. Lieve gemeente van Urk. En nu mijn schilderij. Ik kan niet tekenen. Ik heb het nooit gekund. En toch heb ik een schilderij. En mijn schilderij hangt daar. Het ruw houten kruis op die heuvel daargens dat is mijn schilderij Christus geschilderd als voor jullie ogen gekruisigd daar hangt hij Jezus Christus overwinnaar want het kruis is leeg de schuld is verzoend de zonden liggen in de zee van eeuwig vergeten. En het bordje van ten Boom blijft staan. Verboden te vissen. Verboden te vissen in de zonde van je buurvrouw. Verboden te vissen in de zonde van de achterbuurman. Verboden te vissen in je eigen leven. Kuiren over Urk. Een heerlijk weekendje met een heel groot deel van ons gezin. En ik maar keuren en ik maar luisteren. Je hoort zo eens wat. Je raapt hier en daar wat op. En nu een vraag. Vang je nog wel eens wat? Ja, dat is het goede antwoord. Vang je nog wel eens wat in de diensten... In de preken vang je nog wel eens wat? Of uh, zit je een beetje met een heel laag pitje? Met een toch wel wat kille ziel? Is het wandelen tot stilstand gekomen? En zit je met Elia bij een boompje? Misschien wel in je Wat heb het nog voor zin? Er is toch geen mens die naar mij... ...omkijkt. Heb je nog wel eens wat aan de preek? Dat is een belangrijke vraag. De toepassing van het evangelie. En ik kan me zo voorstellen dat jullie als... ...kerkenraad en hoorcommissies daar ook bezig mee zijn. Wie brengt ons nou het woord... ...zo na aan het hart dat ik de Heer Jezus ontmoet? Want uitleggen is geweldig. En de schriften doorzoeken, het is heerlijk. Maar... Nu een preek niet alleen voor je oren, maar die komt tot in je ziel. Tot de voordeur van je hart. Die preek. Nou zeg je, daar zit ik elke week naar te kijken, naar te verlangen. En daar smeek ik om. En toch. Kom je wat halen of kom je wat brengen? Wij leven in 2009. Consumeren maar. Ik kom naar de kerk om een goede preek te horen... en een paar verzoenlijke gezangen... en zeker enkele mooie psalmen... en een toepassing voor mijn hart. En dan ga ik weer. Oh? Dus je komt alleen om iets te halen? Ja, eigenlijk wel. Klopt dat dan? Met wat de Bijbel zegt. Hoe bedoel je... Nou, Gods woord zegt, je moet niet gaan shoppen, je moet buiten de legerplaats zijn. En Hebreeën 13 roept ons op, laten wij het tentenkamp van ons eigen ik verlaten en de smaad van Jezus delen. Je komt hier om wat te brengen. Wat moet ik hier dan brengen? Lofoffers, dankbaarheid aanbidding En het allermeest je hart. Laten wij dan tot Jezus uitgaan. En Kolbrugge zei gisteren nog in mijn dagboekje. Als jij de toepassing op jezelf maakt. Niet op die anderen. Niet op de dominee. Ook niet op de gastvoorganger. Maar als jij de toepassing op jezelf maakt. Dan krijg je steeds meer vragen. Dus dat is een goed teken. Dan krijg je steeds meer vragen. Maar als je blijft bidden... dan verzeker ik je in de naam des Heren... dat je ook antwoorden krijgt. Niet op commando... maar het is een afgesmeekte zaak. Wil je wat bevindelijks horen vandaag? Nou, dat is goed. Ik heb een handvol bevinding met jullie te delen vandaag. En de eerste die ons pad kruist... Dat is Rosalie. Rosalie staat aan de consistoriedeur in Schravenzande met een briefje van haar man. Twee tumoren geconstateerd. Nu in coma, wilt u bidden? Wij gingen in gebed vorige week zondag. Heren, maak hem wakker. En hij mocht wakker worden, al zijn de zorgen niet weg. Rosalie staat er alleen voor, want haar man heeft het bijltje erbij neergelegd. Eerst was hij vol vuur en vlam voor de Heer, en toen was het vuur weg en hij was ook niet meer in beeld. Maar Rosalie blijft bidden met haar jongetje van een jaar of acht. En samen zaten ze in de Schravenzanderkerk wandelen met God tegen de stroom in soms zelfs tegen je wederhelft en levenspartner in ik ga ervoor omdat Jezus de weg ging wie kent mijn weg dat is een diepe vraag leg dat nou eens voor God neer wie kent mijn weg heren ik ken hem zelf soms niet Laat staan een ander, als je jezelf niet begrijpen kunt, als een ander geen raad met je weet. Wie kent mijn weg? Er is een God die hoort. En dat is heel bevindelijk, maar niet altijd warm en niet altijd gevoelig. Bevindelijk kan ook heel koud zijn, met een straffe wind en toch en toch, het gaat door je heen. Dat bedoel ik. You'll never walk alone. Maar met wie wandel jij? Ja, zeg je. Ik uh, wandel met mijn vriendin. En we gaan ook nog altijd stappen. Beertje, beertje, beertje. En uh, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Nou, dat is mijn leven. Daar ben ik tevreden mee. En mijn moeder te was. En mijn vader geeft me nog een centje extra. Ik heb niks, niks tekort. Met wie wandel jij? Ja, ik wandel met de buurvrouw al jaren. Al jaren. En uh, nou ja, dan bespreken we zo wat er allemaal gebeurd is. En wat ze allemaal weer gedaan hebben. En weet je dit al. En o, oh, heb je dat al gehoord? Ja, wandelen met de buurvrouw. Wie zal er morgen weer over de hekel gaan? Nee oh, zeg je, dat zou ik nooit doen. Ik wandel met mijn strenge bebe. Jij mag niet aan het avondmaal, zei hij toen hij nog leefde. Weet wat je doet. En dat staat zo diep in mijn ziel gegrift... dat ik nog steeds niet durf. Zo wandel ik. Nou, dan komt er een vrolijke zuster aan. Jo, waar heb je het over? Ik ben in de Heer. Ik wandel in het licht. En ik heb nooit iets te vrezen. Je moet je laten dopen. Dan kom je er. Dan kom je er pas echt. En dan eh, onderdompelen, hè. Dat moet er wel bij. Zo kun je ook lopen. Ik zie nog een laatste wandelaar op Urk. En die zegt dit. Als je aan mij vraagt met wie wandel jij? Dan zeg ik, ik wandel in mijn gedachten altijd met mijn bekeerde moeder. En dan denk ik, heren, moet het ook zo met mij? Moet ik zo'n diepe weg gaan? Dat mens ging er zo onderdoor. Is dat de bedoeling? En dan wandel ik met een vraag nu mag je het zelf invullen. Over bevindelijk gesproken. Met wie wandel jij? Zeg dat maar tegen de Heere God in je hart. En ik, ik wandel in het licht met Jezus. Want de poort is wel eng, en de weg is wel smal. En hij wordt steeds smaller, geloof me. Maar je past er precies tussendoor. Als je knielt. Als je buigt bij het kruis. Als je op je knieën komt. Bij Golgotha. En je geeft alles uit handen. Je zonde en jezelf. En je roepingsvragen. En nog veel meer. Dan kom je er. Wat zeg ik? Dan ben je er al. Klop. Klop. Klop. Klop is des heilands gebod. Klop in het geloven hieraan. Naar aanleiding van Rosalie in Schravenzande. De tweede die vanmorgen voor ons wandelt met God. Het is een jong meisje. Ze heet Anna. Hallo meneer God met Anna. Op straat vond hij een klein meisje. Ze zit bij een rooster. Ze moet warm zien te blijven. Kleren heeft ze amper aan. Hij gaat naast haar zitten. Geeft haar een stukje brood. Anna heet ze. Ze is schuw. Maar ze laat haar hart veroveren. Drie dagen geleden is ze weggelopen. Ze kan niet zeggen wat er gebeurd is en ook niet waar ze woont. Daarom brengt hij er naar huis... Bij zijn eigen moeder. En de moeder van Finn, zo heet hij, neemt Anna liefdevol op in het gezin. En Anna is een bijzonder meisje, altijd in gesprek met zichzelf. Met Finn en met meneer God, zoals ze hem eerbiedig en toch vrijmoedig noemt. Helaas is Anna jong overleden. Ze werd maar acht jaar. Ze wilde een poesje redden, maar Anna viel uit de boom. En, en toen ze op haar sterfbed lag, met een glimlach op haar gezicht, zei ze... Ik wet dat meneer God mij hierdoor naar de hemel laat gaan. Zo kan het ook. Het grootste avontuur wat Finn meemaakte met dit meisje Anna. En ze vroeg aan hem toen ze nog leefde... Bid jij je avondgebed niet? Jawel, als ik naar bed ga. Maar dan moet je knielen. Ik wil samen met jou bidden, Vin. En Vin zegt veel jaren later. Ik ben naar de kerk geweest. Ik heb veel gebeden gehoord. Maar nooit zoals dit. Ik weet niet eens precies wat ze nog meer bad. Maar als ze zei. Hallo, meneer God. Met Anna. Dan had ik het gevoel dat hij achter ons stond. Zo dichtbij. En ik zeg, dank u wel. Dat u dit meisje op mijn pad gebracht hebt. Hallo meneer God, hier is Anna. Het geloof van een kind. Want een kind zegt het anders dan een oudere. En een volwassene heeft meer belemmeringen... ...dan de jongere generatie. Dat moet je niet onderschatten. Je moet het ook niet gaan vergelijken. Als ouderen mag je weten... ...wij zijn gerijpt, Wij zijn stevig in de leer opgebracht. Wij willen staan waar we voor staan. Mijn vraag aan jullie is... ...voel je er ook nog wat bij? Of is het alleen maar omdat je beben en je bes... ...voel je er ook wat bij? Lieve jonge mensen op Urk... Wat een hoop. Wat een, wat een heerlijk uitzicht. Wat een perspectief. Zoveel trouwerijen. Zoveel doopelingen. Wat een zegen. Heb je Jezus al ontmoet. Fijn dat je enthousiast bent. Dat je zegt wij zijn kerk vandaag. Wij willen op bijbelstudie. Wij willen daar gelegenheid voor hebben. Om met elkaar als kerk die dingen te doen. Hou vast aan wat je geleerd is. En weet door wie het je toevertrouwd is. Dan mogen jullie het plekje innemen van Timotheus. Eerst bij oma en moeder op schoot. En later zelf Jezus leren kennen. Heel geleidelijk misschien. Niet van het ene op het andere moment. Maar wel heel persoonlijk. Want ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd. Mijn Heere is wachtend. Hallo meneer God. Hier is Anna. Dat is toch niks anders dan wat David bidt in psalm 27. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig God bewoog. Zijn lieflijkheid, zijn schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En dan komt er ineens een heleboel herrie. En clap your hands en step your feet en drums en... And... Negro spirituals. Een negerkoor. Neger christenen die zingen. Zijn het christenen of niet? Nou zeggen wij op Urk. Je moet die zwarte niet zo discrimineren. Maar als je dan hoort hoe dat gezegd wordt. Dan denk ik ja. Of beginnen we op deze manier. Je moet ze zeker niet discrimineren. Want God schiet blank en bruin. En juist zij... Als negerkoren hebben zoveel vrijmoedigheid. Die durven nou net een stapje verder te gaan dan wij. Want wij kijken eerst de mensen om je heen. en Of er misschien nog familie van je ergens in een bank zit. En dan denk je, nou ja, zal ik dan maar. Nou, dan zijn zij al vele mijlen verder. En weet je wat ze zingen? We shall overcome. We komen aan de overkant. Ze zingen ook... We walk hand in hand. Wij wandelen hand in hand. Dat is het Negro Spiritual Core. Of heb je liever Feyenoord? Ja. Geen woorden, maar daden. Hand in hand, kameraden. Welk koor zou eigenlijk het grootste zijn? Ja, het kan ook Ajax zijn of PSV of nog een andere club. Welk koor zou het groot zijn? De leeuwinnen misschien. Zoals de damesvoetbal geïntroduceerd wordt in Nederland. Onze leeuwinnen. Maar wij hebben een held. Jezus Christus. Leeuw van Juda. Of je dan niet naar voetbal mag kijken, ach mensen, daar hebben we het helemaal niet over. Dat is helemaal niet belangrijk. Kijk wel of kijk niet. Maar bij welk spreekkoor zit je? Zit je bij dat koor van geen woorden maar daden en hand in hand? Of zeg je wij zijn op reis naar de overkant, vaderland. Wij zijn hier te gast. Uiteindelijk zijn wij hier vreemde. Al wonen we hier met vreugde. Al genieten we van de gaven van het leven. Kies je voor het spreekkoor in het stadion of kies je voor het spreekoor... Van de lofzang aan God. Om niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord te zijn. En toen kwam Linda Troost in de ark. De vrouw van Gerald. En hij vertelde iets uit zijn leven en dat wil ik jullie toch ook nog vertellen. Want Gerald zei dat hij een, een bink was, een beetje zo'n macho of eentje, in een stoer. En uh, hij zou wel eens even zingen en hij had een oogje op Linda en die moest het geweldig vinden. Nou Linda, hoe voel je het? Nou, zegt Linda... als je nou ook nog eens een keer gaat menen wat je zingt... dan kan het best nog wel wat worden. Pats! Dat komt aan, hè? De liefde van je leven tegen je zegt... het was niks... of uh, ik zou het maar eens wat meer echt maken... en het gaan menen... daar komt hard aan. Gelukkig is het goed gekomen... met de ziel van Gerald. En ook... Met de liefde voor Linda. Ze zijn getrouwd en ze stonden hier vrijdag samen te zingen. Begeleid door familieleden. Gerald en Linda troost. Met Gerald kwam het goed. Is het met jou al goed? Ja, dat weet ik allemaal nog niet. Ja. Maar elke dag is kostbaar. Niemand weet wat morgen brengt. En of morgen komt. Je moet het nu, hier, vandaag weten. En je kunt staren op zieken en mensen die niet meer beter kunnen worden, wat de dokter dan zegt. Maar heb je er wel eens bij nagedacht? Als God één keer die rikketik van jou stilzet, dat het klaar is? Daar hoef je echt geen tachtig voor te zijn. Dat overkomt alle leeftijden. Daarom is de grote vraag of je mee kunt in het negerkoor. Dat was stem drie. Rosalie met het briefje om te bidden. Anna met meneer God. Het negerkoor met het overkomen en het hand in hand wandelen. En de vierde die ik noem, dat is Jacobus. Jacobus heette druk. Een groot bedrijf in het Westland. Een tuider eerste faam en eerste naam. En waarom omheen allerlei bedrijven failliet gaan. ...of het niet bolwerken ...heeft Jacobus alles goed in handen. Hij zorgt goed voor zijn personeel. Heel belangrijk. Hij is er zelf altijd bij. Ook heel belangrijk. En hij heeft een hart van goud. En dan niet dat goud van algemene menselijkheid... ...en humane dingetjes. Het goud van Gods genade. Hij is dankbaar voor alle zegen... ...in een jaar waarin alles zo zwaar is voor menige tuinder. En toch gaat er iets mis in het wandelen van Jacobus. En het is ook nog heel bevindelijk. Wat? Niks voelen en de tijd niet meer nemen. Ook dat is een gestalte in het geestelijke leven. Je voelt niks... En zonder dat je er zelf erg in hebt... Nou, laat maar gaan. Een dagboek en een bijbelstukje, dat is ook veel. Doe je toch één van tweeën? Daar begint hij al, hè? Nou ja, als ik mijn agenda bekijk... Weet je wat ik doe? Ik doe alleen een gebed. En een echt gebed en een krachtig gebed, dat is toch ook genoeg? Ja, nee. ik kan toch uh, op de fiets ook bidden... Ik kan toch op mijn kot er ook aan staan. Ja, dat kan allemaal, lieve mensen. Maar er is een boodschap... voor Jacobus in het Westland. Voor de urkervisser. En voor allen die in de visverwerking bezig zijn. En weet je wat die boodschap is? Neem tijd om te knielen. Spreek dikwijls met God. Stort uit je ziel. Hij stuurt heel je lot. Neem tijd om te lezen... ...van het reinigend bloed... ...daar duizenden smeekten om rust voor het gemoed. En nu de laatste. De laatste is Peter. Peter uit Schravenzanden. Want ook daar heeft God zijn volk. God heeft zijn volk overal. Hij stuurt zijn dienaren precies pas. Geloof dat nou maar van me. Peter... In schraven zanden. Hij zit aan het avondmaal. Het viel weer niet mee wat de dokter zei. Zijn vrouw is erg flink. Ze heeft wel pijn, maar ze zegt dat ze geen pijn voelt. Ze moet eigenlijk pijnstillers slikken, maar daar begint ze niet aan. En Peter, hoe is het nou met jou? Nou, zegt Peter, het is al een half jaar. We hebben gebeden en geworsteld. Maar het ene negatieve bericht na het andere valt over ons heen. En toen zat Peter aan het avondmaal. Ze mochten een versje opgeven, zoals wij dat hier ook gewend waren. Heeft er iemand nog een lied? Vroeg ik. Wat de toekomst brengen mogen, zei Peter, zodat ieder het hoorde... Dat is genade. Dat is wandelen met God. Als de dokter zegt wat je niet wil horen, als de uitkomst precies het tegenovergestelde is wat je gebeden hebt, en dan toch durven zingen wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Steek je ook in? Steek maar in. Kom maar. Ja maar. Laat al die jamaars. Kom maar gewoon zoals je bent, lieve mens. En blijf zoals je bent in zijn oog. En hij maakt je nieuw. Hij maakt je anders. Allemaal getuigen van wandelen met God. You'll never walk alone. Dat zag je toch aan uh, Rosalie met haar briefje en haar gebed. Dat zag je toch aan Anna met meneer God. Dat hoorde je toch van het negerkoor. Dat kon je toch ook nog leren van Jacobus. Altijd in de weer. Te weinig met de Heer. En van die Peter aan het avondmaal. Met dat prachtige lied in zijn hart. Ten slotte. Wandel als kinderen van het licht. Kinderen van God onder ons. Je was in het donker. Maar je bent nu in het licht. Wandel dan als lichtdragers. Met het wandelritme van opwekking vandaag. Wandel in het licht. Want groter is hij die in mij is. Halleluja. Wandel in het licht met God. En in het looptempo van Johannes de Heer toen... Wandel maar stillekens achter hem aan. Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil. Hem in alles vertrouwt en gelooft. Nog een keer. Hem in alles vertrouwt en gelooft. Die slechts hoort naar zijn stem... Zich geheel geeft aan hem. Smaakt een vreugde die nimmer verdooft. Zie slechts op hem. Volg gehoorzaam zijn stem. Wat hij zegt moet gedaan. Waar hij zendt moet gij gaan. Geen bezwaren. Vertrouw en geloof. Altijd zinde op Jezus. Amen.